Niet zo, uh, zeg maar, uh, grunden als uh, Daniel Verbrugge, ik, maar ik zie dit eigenlijk meer als de opening van de Hoop Radio. <laughs> Nou, ik denk dat jij aardig uh, wel als presentator erbij uh, kan zitten, denk ik. Uh, bij de hoop. Nou, ik, ik weet niet of, of er dan nog wel hoop bestaat als ze dit horen. Uh, overigens, het leuke van zo'n uh, zo sociaal uh, netwerk is dan altijd dat je ook misschien uh, meteen reacties uh, krijgt. We hadden erop gezet uh, dat we bijvoorbeeld ook uh, ja, begonnen met uh, Masquerade. Van de uh, Masquerade van Canadian Sunset. Lokte gelijk al een uh, reactie uit bij Ganna van der Driet Die hier ook al is uh, geweest. Uh, van, yo, leuk. Zwollen bentjes, ja. Er komt wel meer wat goeds uit zwollen vandaan. En dit was er een van. Want Ghana zelf komt namelijk ook uit Zwolle. Dus dat is misschien wel de reden waarom we het hebben gedraaid. Dus we hebben meteen ook iets met Zwolle. Dus meteen mensen, dus als je weet, hè, Zwolle, kom je uit Zwolle, dan hebben wij een zwak voor jullie. Dat is, dat is één kant van het verhaal. Andere kant van het verhaal, je gooit er net iets op van Harry van de Tyrant van Ethereal. En pats, wat krijg je in één keer binnen? Ze reageren meteen, die gasten van Ethereal. Dat is wel erg leuk. Want wat is namelijk het geval? Uh, Ethereal, die zeggen van, nou, wij hebben nog wel wat. Namelijk de officiële release van uh, het EP'tje Lunacy Falls. Dat gaat, uh, gaat eraan komen. Vindt plaats op vrijdag 18 februari. En dat uh, zal om half negen gebeuren in Duiker in Hoofddorp. Dus dan weet je dat ook alweer. Dat wordt, uh, dat wordt in ieder geval... Volgens mij we een... er ook een kamp op slaan. Ik, wij, wij, nou dat moeten we maar eventjes, dat moeten we dan, uh, moeten we, uh, dat moeten we nog maar even afwachten of we dat voor elkaar krijgen, maar een veldbedje zou, misschien, zou niet meer staan, Marcus, denk ik. Ja, er komt een hoop uh, in dat nieuwe podium. Om... Het is ook een goed podium in ieder geval. Uh, maar ja, komt, dat uh, zouden we gaan bekijken vandaag, hè, Ja. Uh, dat, dat was de bedoeling, maar uh, mijn, microfoon, mijn microfoon is uh, gepikt geweest. Uh, tenminste, ik was hem kwijt. En uh, vervolgens kom ik hier in de studio en ste steek de sleutel erin. Ik loop hier naar binnen, pleur hier met een, uh, met een beetje een rare hoofdplurk mijn rugzak hier neer. En ik kijk zo op die bank hier achter ons. En wat ligt er een microfoon met het draad... wat ik nou gemist heb de afgelopen tijd. dan denk je... ja, ik heb dan ook de uh, smoring. Ja. Uh, je wordt in, een dagje zoveel ouder. zoveel dingen heb ik al meer de smoring. Want uh, deze week had ik een cursus teleurstelling... die ik moest overwinnen. Want een cursus journalistiek ging niet door. Dus ja, dan krijg je allerlei... van die uh, rare toestanden van... En ik had nou net ergens zin in, want ik had mijn zin ergens op gezet door de ogen en oren van Zandvoort voor een krant te zijn. Maar ja, en dan zie je ineens dat, uh, dat ineens de cursus niet doorgaat. Omdat het er te weinig mensen zijn. Ja, en wat uh, geven ze dan als alternatief? Ja, je kan je nog inschrijven voor diezelfde cursus. Maar dan moet je wel helemaal naar Tilburg. Ja, alsof ik uh, een beetje zo'n potverrukte uh, ben, bij wijze van spreken. <laughs> dat, dat vind ik wel een beetje helemaal uh, te gortig. Maar goed, uh, daarom is het ook een beetje. Uh, heren van Ethereal als jullie toch zitten te luisteren. Ik gooi het ook onder de categorie woedende mannenmuziek hoor. Dus uh, zo omschrijf ik het dan ook. En het is ook lekker als je gewoon in die uh, situatie zit. Dat je even lekker uh, gewoon hè, je, je frustraties ergens op uh, kan botvieren. En dat hebben we dan ook met dit nummer ook gedaan. En dat was natuurlijk uh, duidelijk... The Tired van Ethereal Overwoedende mannen muziek gesproken Alles wat, uh, nou bijna alles wat uit Uimuiden komt is goed Daan van Putten heeft zich aangesloten bij Pound Wil je weten hoe het klinkt? Nou, ga maar eens even hier lekker voor zitten. Hier is Fuck Madison in een Square Garden van Pound Shut Uh, muziek met de uh, grote hoofdletter M, zou je bijna zeggen. En ze komen uit Velsenbroek, deze, deze knakkers. En ze gooien al hoge ogen op het uh, Emergenza, Emergenza Festival. Ik zeg het waarschijnlijk helemaal uh, niet goed. <laughs> het is een beetje uh, half Italiaans, geloof ik. Maar ze zijn uh, doorgedrongen tot de halve finales en... Uh, deze zaterdag zullen ze daar nog een keer uh, daar een tandje bij moeten schakelen. Of willen ze nog in de finale komen. Band is opgebouwd rondom Nigel Wubbenhorst. Die komt uit uh, Velsenbroek. Daarom zeg ik ook dat deze band uit Velsenbroek komt. En ik zei net, alles wat, uh, bijna alles wat uit de muiden komt, dat schijnt uh, gewoon uh, veranderen in goud. Suus de Groot Zondag hier te gast. Dan hebben we natuurlijk niet te vergeten Daan van Putten die zich aangesloten heeft bij Pound. Waardoor Pound ook ineens een stuk gezelliger aan het klinken is. En dan hebben we deze Naziel Wubbelhorst uit Velserbroek. Dat ligt onder de rook van IJmuiden. Maar komt wel uit de gemeente Velsen. En als we het dan toch helemaal afmaken dan hebben we natuurlijk Fabiana Dammers... Die al eerder uh, genoemd werd in de, dit programma. omdat ze deel uitmaakt van een grote prijs. theatertoenée. Dus ja, het zegt dan uh, al genoeg dat er. Uh genoeg muziek is in IJmuiden. Uh, volgens Daan van Putten wordt het ook wel eens Rock City genoemd. Maar goed, dat uh, is dan voor het even. Daarvoor hoorden we dus Pound met uh, Fuck Her in the Madison Square Garden. Tenminste, zo heb ik het. Uh, Fuck Madison in her Square Garden. Zo moet ik het wel even goed zeggen met deze titel. Zullen we proberen om deze jongens ook hier uh, aan het woord te laten. Want als we ze hier laten spelen, Marcus, dan denk ik dat er uh, <laughs> weinig overblijft van de studio. Ik denk dat de buurvrouw dan persoonlijk even... Eh, dat lijkt ons eh, niet verstandig. Dus eh, vandaar dat, eh, dat we ze alleen maar vragen. En ja, eh, wil je weten wie volgende week eh, hier zijn? Dat zijn ook niet de eerste de beste. Rafolva komt volgende week naar de studio hier. En dan gaan we dus gewoon dingen draaien van hun album. Maar ook wat de dieren zelf leuk vinden. En vandaag spelen ze in Duiker in... Hoofddorp. En datzelfde... Uh, in Duiker, dat is op... 18 februari, als ik me wel heb... dan gaat Lunacy Falls daar een... Uh, primeur beleven. Tenminste, dan wordt die... EP gedoopt. En... Ethereal gaat dan daar een... aantal nummers spelen. Dus... ben je een metalhead, zou ik er zeker uh, naartoe gaan. Over Duiker gesproken dan. Goed. Uh, toegekomen aan weer... dan zijn we echt... gaan we echt van... Uh, alles wat, uh, wat met Nederlandse producties... te maken heeft, afstappen. Want dit is de eerste... Niet Nederlandse productie in Alternative FM. Hij is al een keer gecoverd door Marilyn Manson. Want die heeft hem eens een keer uh, gecoverd. Wij hebben die cover ooit eens een keer gedraaid. En toen uh, maakte Menno Hoekstra nog deel uit uh, van, uh, van onze ploeg. Om het maar zo te zeggen. Maar ja, uh, er is maar één uh, echt nummer die, die gespeeld hoort te worden. Want de cover was van Marilyn Manson. Maar het origineel is van Deepers Mode. Hier is Personal Jesus. Reach out, touch space I'm too Iron Maiden was dat met The Wasted Years uit uh, de midden van de jaren tachtig. Het was de tijd dat ik nogal veelvuldig uh, luisterde naar een radioshow als uh, Countdown Café. Dat werd uh, gemaakt door, helaas, hij leeft niet meer, Alfred Lagarde. En die andere, dat was Kees Baars. En dat, dat was dan altijd uh, zo stevast na het uh, programma Curry en Van Inkel. Ook al legendarisch bij Veronica. Op Radio 3 toen, toen nog. Want het heette er nog niet eens 3FM. En toen was het dan, om tien uur kwamen die jongens vanuit, nou geloof ik, ergens uit Soest kwamen ze vandaan. En dan een of andere duistere kroeg. En dan was het, hey Kees, oude pik. Zo ging dat dan. En uh, dat was zo'n beetje, je kreeg ook meteen het oude jongens krentenbrood gevoel. En stevigvast was zo om, in die periode, toen dit uh, nummer werd uitgebracht, gewoon stevigvast een plaat uh, die erin voorkwam. Wasted Years van Iron Maiden. Daarvoor uh, was het uh, eventjes Deep Pers Mode met Personal Jesus. En dat was de 23e single. De 23e Engelse single van uh, het viertal. Toen nog viertal, want ze hebben uh, met z'n vieren uh, waren, ze nog, uh, ja, waren ze nog actief. En tegenwoordig zijn ze uh, met z'n drieën. En drie overgebleven leden zijn David Gain, Martin Gore en Andrew Fletcher. En een van de mensen die nog deel uitmaakten van Deepest Mode was Alan Wilder. En daarvoor, ja, geloof het of niet, maar hij heeft er zeker deel uitgemaakt. Vince Clark van Yazoo. En later Erasure, die heeft ook nog deel uitgemaakt van uh, Deepest Mode. Uh, het gaat op dit moment. Uh, is het een lijkt het wel een beetje rustig in, uh, in, in, in die omgeving wat betreft uh, de perikelen rondom Deepest Mode. Maar het schijnt uh, dat ze toch ook, uh, ook weer bezig zijn. En het was toch eventjes een beetje schrikken voor uh, een hoop fans. Want Dave Kahan, die had nogal wat uh, moeite met zijn uh, gezondheid. Uiteindelijk is dat nu allemaal uh, redelijk goed gekomen. En Iron Maiden, ja, heavy metal muziek, zei het al. Uh, midden jaren tachtig was toch wel een beetje hun uh, beste periode dat ze uh, actief waren. En... De band, het is toch wel heel erg leuk hoor. Als je die band bekijkt, Nico McBrain, dat is bijvoorbeeld de drummer. Maar als je die ziet, dan lijkt hij wel 65. Maar het mannetje kan nog steeds behoorlijk hard drummen. Maar de gouden jaren, die liggen achter hun. Dat moet ik er wel eventjes bij zeggen. Tot zover een beetje alles wat, wat betreft de populaire muziek. Betreft. We gaan weer. Nou ja, we hebben er nog een staan. Zeg goeiedag. En we hebben er zelfs nog daarachter nog één staan. Uh, je bent er niet helemaal blij mee, geloof ik, Marcus. Maar ja, nee, het is bij... niet mijn favoriet. Uh, nee, hij, hij is het niet, maar aangezien jij dat, uh, dat uh, mooie sweatshirt aan hebt, uh, wat dat betreft, gaat, gaan we er dan toch iets van draaien. En dan heb ik het over Ramstein. Ik zou bijna zeggen dat het een van de jeugdstondes van vrouwke van Nes, maar uh, niks is minder waar. Het was gewoon een eindexamenproject van uh, de eerder genoemde Daan van Putten die we hadden bij Pound. Fuck Madison in her Square Garden, dat nummer wat we net hebben gedraaid. En dit was uh, nou ja, zeg maar het uh, eindexamenopdrachtje van, uh, van de man. En toen heeft hij een aantal mensen gevraagd van... Zouden jullie dat met mij willen doen? En uiteindelijk heeft ze dat nog een finale plaats opgeleverd... bij de Rob Agda Award van het afgelopen jaar. Dat is ook niet zomaar. Sta je daar totaal onverwacht gewoon in de finale. En ook nog gênant detail was... dat ze eerst als runner-up waren aangewezen. En toen bleek dat de jury het niet helemaal goed had. Want ze bleken toen als winnaars te zijn aangewezen. Maar wel uh, is de eerder een beetje afgenomen op het moment dat je daar zit. Uiteindelijk hoorden ze dat uh, om een uur of half twee van, joh, jullie hebben toch gewonnen. Maar goed, uh, dat, uh, uh, daar malen ze uiteindelijk niet om. Hoewel, aan het eind van uh, de rit bleken ze dus met lege handen te staan. Want uh, de rest van uh, het uh, spul had allemaal wel een prijs. Die had namelijk een eerste prijs, een tweede prijs, een derde prijs en een publieksprijs. En, die publieksprijs en, een, die... en een loser. Ja, uh, ja. ja dat, dat, dat, dat vond ik nog het meest trieste. Want ik denk van. Uh, het, het stak gewoon goed in elkaar. Maar ik, ik was het op dat punt dus totaal niet eens met de jury. En heren, uh, als jullie uh, nu zitten te luisteren: Guno Oosterling en Ramon Govers. Ja, uh, ik kan niet in dat, dat opzicht toch uh, jullie de hand uh, reiken. Maar uh, er had toch naar mijn idee gewoon veel meer in gezet. Hoewel, en dat moet ik ze dan toch weer aangeven, die twee uh, heren. Ja, ze hadden wel een neus, want uh, op dat moment stond Ethereal daar in de finale en die wonnen dus uiteindelijk. En die bleken dus uiteindelijk ook gewoon de grote prijzen te hebben gewonnen. Ja, ja. geloof het of niet. Dus, uh, dus enig enige, uh, ja, op je woorden moeten letten, dat is wel eens plaats. Want de heren hebben er wel kijk op, want uiteindelijk was er een totaal andere jury die uh, Ethereal beoordeelde bij de grote prijs. En dat waren niet de twee eerder genoemde heren. die ik uh, net zei. Dus, uh, dus wel, uh, wel duidelijker een neus ervoor hebben. wat dat er gaat. Ja, toch? Uh, klaar staat. Er is ook zo'n oud deelnemer. maar ze van, uh, van de Rob Akda wordt. Maar ze hebben, geloof ik, ook in de Winston-Popprijs gestaan. Menno Timmerman, die zei op een gegeven moment uh, dat zij Pepe bij de aankondiging toen, kan ik me nog herinneren. Deze waanzin uh, horen is half, zien, of, uh, is half niet zo erg als je de waanzin ziet. Want je bent, moet je dus zien. Want uh, wij hebben ze gezien en ze braken ze wat de tent af eerlijk gezegd. En uiteindelijk ook het publiek uh, brak de tent af. Toch uh, gaan we het uh, met de studio versie doen. Het is toch ietsje anders. Want uh, de live versie, ja, daar, uh, daar zat toch wel wat meer in. Maar dit is nog de ouderwetse studioversie. In een oertaal zoals Elrond de Animagus het eigenlijk omschrijft. Hier is Eufraat van Klopje Popje van het Recon Dag Dagblad! Een, maar een hele grote auto noem je ook wel eens een truck. Maak het maar, maar een stuk, maak het maar een stuk. Habakuk, habakuk, habakuk, Ik ben een beetje boos, ik ben een beetje boos, ik ben een vervaardig hoor, oh ja. Ik ben een beetje boos, ik ben een beetje boos, en zo, oh ja. Ik ben een beetje boos, ik ben een beetje boos, ben ik dan soms vervaardig?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 Heb je dat? Heb je vrat, vrat, vrat, wat heb je gehad? Ben een beetje boos? Ben ik soms ook best wel aardig? Ben een beetje boos? Ben een beetje boos?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 Noteer het maar, 18 maart uh, komen ze naar het patronaat... en dan gaan ze hun cd-presentatie doen. Chef Special, en airplaying was dat. Daarvoor Eufraat van Klopje Popje. Uh, Rekal Citrant Dagblad. Uh, ik kan ze nog herinneren op het moment dat ze daar het podium op kwamen. En wat er toen gebeurde, was dat rond een extra drumstick bij zich had. En dan stond hij daar ook op, uh, op een van die drums te rammen, wat dat, wat dat gaat. ja. Ja, ja, ja ik zie zien. nog voor me. Jij ja, ziet het nog voor je. En uh, daarachter dus, ik zei het al... Chef Special uh, met uh, Joshua Nollet. En die jongens uh, hebben wij hier ook uh, hier over de grond uh, gehad. In november 2009 kwamen ze hier uh, binnen... en uh, hebben toen twee nummers uh, gespeeld. En wat ook heel erg leuk was... dat uh, de, zeg maar, de EP... Uh, ik weet even niet meer welk, uh, welke titel die EP heeft. Volgens mij zit die daar nog ergens in dat uh, stapeltje ergens tussen. Maar ik weet wel dat hij in een, een of ander, ja, was uh, op zo'n plastic dingetje wat je in de Albert Heijn vleeswarenbak uh, kan vinden. Nou, dat, daar, zat, uh, daar zat dat EP'tje dan in van uh, de heren. Het uh, was ook een uh, hele bijzondere avond, want uh, toch uh, kregen we nog een afloop uh, toch wel enige wat complimentjes toegestopt. Uh, en dat had te maken met uh, de manier van vraagstelling uh, die we hadden. Dus, het was toch dat ze niet zomaar voor de poes hier waren geweest. Toch? Nee, we gaan verder met uh, een instrumentaal. Dat is uh, zeg maar het satellietclubje van uh, Chef Special. Tenminste, ze zeggen van... Ja jongens, als je van ons houdt, dan moet je eigenlijk ook van dit houden. Baskerville en Daybreak Delay. She found on her way when she was searching for 10.000 Lovers van Ghana. Daarvoor barsken We sluiten dit uh, programma gewoon af in één moeite door. Want uh, de, zoals gezegd... de grote prijs van Nederland Theater Tour begint. En ja... Hoe kan het ook anders? Vrolijk afsluiten. Fabiana Dammers met Roundabout Town. Tot aan het nieuws van 10 uur. En wat ons betreft, tot, tot volgende, volgende week. week. Dag. Ja, laat maar horen. Nee. Oh, oh, dan moet ik hem zeggen. Ah, ah, ah, ah. ah, juist. Altijd. Altijd. Tot volgende week. Tot volgende week. Oh, blue, blue, blue I can believe what I see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 Saying I gotta stop He says you, you got, got the sun everything, everything you want You got, got dreams, dreams in your head And, and the many in of your, your bed. bed But it's never enough I know I can start Moving on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 In de Franse Alpen zijn twee Nederlandse snowboarders gered... nadat ze reusachtige letters SOS in de sneeuw hadden getekend. Volgens regionale media zijn de Nederlanders rond de twintig. Ze kwamen in de problemen toen ze buiten de gemarkeerde piste gingen snowboarden... en de terugweg door rotsen versperd bleek te zijn. De twee hadden geen telefoon bij zich... en besloten daarom een noodzijn in de sneeuw te stampen. Personeel van de nabijgelegen piste zag de letters en zijnde de hulpdiensten in. De twee Nederlanders werden ongedeerd opgepikt door een helikopter... Het jaar 2010 heeft het warmterecord van 1998 en 2005 geëvenaard, zegt de Wereldmeteorologie.